8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio Journal. Goedemorgen allemaal. Verkiezingsdag. Gisteren heeft goed uitgepakt voor de lokale partijen. Daar gaan we zo meteen op inzoomen met Marcel Bogers en met Joost Vullings. In Ahoy in Rotterdam gaan ze verder met het tellen van de stemmen. En in Rotterdam is ook een lokale partij de grootste geworden. Het is Leefbaar Rotterdam. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijs.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 In de grote steden bleek D66 de grote verliezer en GroenLinks profiteerde daarvan. Die partij is nu de grootste in Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Nijmegen en Arnhem. In Rotterdam blijft Leefbaar Rotterdam de grootste partij. In Den Haag werd de partij van ex-PVV'er De Mos de grootste. En in Tilburg is dat de partij van de ex-chauffeur van Pim Fortuyn, Hans Smolders.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 Het college ter beoordeling van geneesmiddelen vindt het zorgelijk dat er in apotheken steeds vaker tekorten zijn aan bepaalde antibiotica. Het gaat om antibiotica die specifiek werken tegen een klein aantal bacteriën en andere bacteriën ongemoeid laten. Daarvoor zouden te weinig grondstoffen beschikbaar zijn. Door het tekort krijgen patiënten vaker onnodig antibiotica die werken tegen veel meer bacteriën, wat kan leiden tot resistentie.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 En de omgekomen dader van de bomaanslagen in de Amerikaanse stad Austin... heeft een videoboodschap achtergelaten op zijn telefoon. Daarin vertelt de 23-jarige Mark Condit niet... waarom hij de afgelopen weken zes bommen plaatste in en rond Austin. Wel wordt duidelijk dat hij persoonlijke problemen had. Volgens de politie lijkt het er niet op dat hij handelde uit haat. Vijf van de bommen gingen af en daarbij kwamen twee mensen om het leven. Het weer, van tijd tot tijd wat regen of motregen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het noordwesten droog... maar het blijft bewolkt. Het wordt vanmiddag een graad of acht. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog en zo'n negen graden. En in het weekend wordt het nog ietsje zachter... met soms zon en een enkele bui. ANWB Verkeersinformatie, Wijnandsvaart. Ochtendspits verloopt drukker dan normaal... maar dat is op zich geen verrassing... want het is natuurlijk bijna overal slecht weer... en dat maakt de dagelijkse files een stuk langer. Er zijn niet al te veel ongelukken gebeurd... we zien wel wat uitzonderingen, zoals op de A10 van Amsterdam. Daar ging het mis bij Amsterdam over Amstel. Er staat vanuit Zaanstad tussen Durgerdam en over Amstel... 6 kilometer, met een half uur op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os. Bij knopend Valburg, 5 kilometer Fiede. Daar botsten verschillende personenwagens op elkaar. De rechte rijstrook is dicht. Een avondje uit met vrienden. Een sollicitatie. De bruiloft van je zus. Bijzondere momenten vragen om bijzondere aandacht.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 En wie moet het allemaal weer doen? Mooi? HR-processen automatiseren doe je met SDWORKS. Laat je inspireren op SDWORKS.nl. SD Kom 24 en 25 maart naar het e-bike-event in Amersfoort. fietsvoordeelshop.nl. HR-payroll en tax and legal doe je samen met SDWORKS. WORKS. SD works, works.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 Zes minuten over acht is het. We gaan door met de analyse van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben het al gehad over de landelijke partijen en over de nieuwkomers. Maar de grote winnaars van deze verkiezingen zijn dus de lokale partijen. Een voorbeeld daarvan is Leefbaar Rotterdam. In Rotterdam verloor wel iets, maar is nog steeds de grootste. Tenminste, dat zeg ik nu wel. Maar ze hebben nog niet alle stemmen geteld daar. Hendrik Willem-Hofs is in Ahoy. Want dan gaan ze op dit moment verder met het tellen van de stemmen. Uitslag nog niet bekend uitslag bekend op partijniveau, maar bijvoorbeeld de voorkeurstemmen... die weten we nog niet in Rotterdam. En het is wel aardig om te zien. Wat ik nu zie is een hele grote zaal, een hele grote hal eigenlijk... in Ahoy Rotterdam met zo'n tachtig tafels. En daarin zitten allemaal mensen. De een heeft een groen hesje aan, de ander heeft een wit t-shirt aan. Er lopen ook nog paarse t-shirts rond. En die gaan allemaal beginnen met tellen. Die stemmen die zijn allemaal verzameld met 70 vrachtwagens... 1200 van die plastic containers zijn hier vannacht naartoe gebracht... met alle stemmen van de gemeente Rotterdam. En dan gaan ze opnieuw beginnen. En dan gaan ze in ieder geval vooral kijken naar die kandidaten. Hestia Reukema is de directeur verkiezingen van de gemeente Rotterdam. Waarom doet u dit? Wij doen vandaag mee aan het experiment van bilanse zaken. Uh, om centraal te gaan tellen, dus een centrale stemopneming. En we hebben meerdere experimenten in het verkiezingsproces. Maar dus niet die tot diep in de nacht, maar gewoon op een frisse manier... ochtends weer beginnen? Ja, klopt. We hebben nu echt nieuwe telploegen. We zijn ook uh, tot diep in de nacht bezig uh, geweest... om op lijstniveau alles uh, rond te krijgen en uh, te tellen. En we gaan nu met nieuwe ploegen, uh, fris van start... en dan gaan we op kandidaatniveau tellen. Ja, en is dit vanwege de zorgvuldigheid? Ja, absoluut. We hebben drie verkiezingsprocessen gehad. Dus drie... Referendum en de gebiedscommissies en de gemeenteraad. Dat klopt. Het is een omvangrijk proces. En op deze manier, om aan dit experiment deel te nemen... kunnen we ook met die nieuwe mensen weer fris van start... en echt op kandidaatniveau de gemeenteraad en de wijkraden... en gebiedscommissies nu gaan tellen. Precies, want die moeten ook nog geteld worden. Nou ja, zo'n duizend mensen gaan hier dus verder met tellen. De hele dag. En dan, ja, wanneer, wanneer zijn ze eruit? We hopen vanavond om een 0 of 10, tussen 10 en 12 klaar te zijn. Maar ik kan er nog, nu nog niks van zeggen. We gaan nu starten. Laten we daar eerst even uh, onze tijd... Uh... Ja. Grote operatie dus in Rotterdam. Niet alleen hier doen ze mee aan die proef... maar in 22 gemeenten in Nederland wordt dat dus centraal gedaan. En gaan ze dus de dag na de verkiezingen gewoon verder met tellen. Hendrik Willem-Hofs is dat in Ahoy Rotterdam. En de grote winnaar daar is dus toch de partij Leefbaar Rotterdam. Een van die lokale partijen die gewonnen heeft. En dat was uh, ook op meer plaatsen het geval. Bijvoorbeeld in Den Haag, daar won de groep De Mos... Nou, het geheim is dat je uh, een lokale partij wil zijn... en dat je dan ook moet zorgen dat je in de wijken vertegenwoordigd bent. We hebben uh, in, in ieder stadsdeel, een we werken met wijkvertegenwoordigers... die zijn de oren en ogen van de wijken. En die vertalen dat naar uh, de raad. En uh, daar hebben we wekelijks uh, met een verenigingscoördinator contact mee. Dit moest er een keer van komen. En uh, in, ik zit in die haarvaten van de wijken... en je merkte dat er iets op gang kwam. Uh, het karaktermoord dat men op mij heeft gepleegd, dat werkt niet meer. Dus de mensen zijn er helemaal... Uh, Doorheen en zijn er klaar mee. En die willen nu wel eens zien dat er gewoon echte Tilburgse partij. gewoon ook eens een keer in het college van BNW komt. En de laatste spreker is Hans Smolders, de Oude chauffeur van Pim Fortuyn. die met zijn lijst Smolders dus de grootste werd in Tilburg. Hier in de studio al de hele ochtend Joost Vullings. onze politiek commentator. en Marcel Bogers. hoogleraar innovatie en regionaal bestuur. aan de Universiteit van Twente. Eh, meneer Bogers, u zei dat daar straks al. Hè, die lokale partijen. was eigenlijk wel ingecalculeerd. want het gaat al jaren goed. Daar gaat het inderdaad al heel lang goed mee. Eh, eigenlijk vanaf de jaren. 90 zien we al een gestage opmars van die lokale partijen. Maar wat nu deze verkiezing heel bijzonder is, dat ze vooral ook in steden de grootste zijn geworden. In Rotterdam waren ze al de grootste en hebben ze weer met vlaggenwimpel de verkiezingen gewonnen. Maar Groep de Mos in Den Haag net gehoord. Uh, lijst van Hans Smolders in, in Tilburg maakt een enorme klapper van vijf naar tien zetels en wordt daar de grootste. Burgerbelangen Enschede is de grootste. Eén lokaal in Venlo, daar een fusie van lokale partijen die de grootste wordt. Lokale belang, uh, uh, lokaal partijen. Middelburg en zo kan ik een hele hoop andere noemen. In steden worden lokale partijen de grootste. En dat is echt nieuw. En wat we Smolders net horen zeggen. Hij zegt ik zit in de haafvaten van die wijken. Die mensen, die mensen kennen mij. Die kunnen me bij wijze van spreken elke dag aanspreken. Is dat het, het geheim van het succes? Dat is wel het geheim van die lokale partijen. Die investeren daar wat meer in. In die contacten met, met, met, met groepen in de, in de wijken. Met maatschappelijke verenigingen noem maar op. En ze hebben kandidaten op hun lijst staan. Die ook heel goed geworteld zijn in die samenleving. Daar investeren ze net iets meer in. In het zoeken naar kandidaten die die samenleving heel goed kennen, dan uh, landelijke politieke partijen. Dus dat verklaart ook hun succes. Nou, Joost, nou zijn er al gemeenten waar, waar ze al actief waren. Nou, Leefbaar Rotterdam is daar een voorbeeld van. Hè. Um, heeft dus ook bestuurd. En uh, ja, je kan, heeft wel iets verloren, maar je kan zeggen, ze houden, ze houden stand. Ja, ja, ze houden zeker stand. Dus Ze kregen concurrentie van de PVV. Want Geert Wilders ging niet voor niks naar Rotterdam. Die dacht echt van, nou, ik ga daar de strijd aan uh, met Leefbaar Rotterdam. En dat hebben ze ook dus weten af te houden. Dus dat is, dat, dat is toch de kracht van een lokale partij... dat mensen die landelijk PVV stemmen dat dan nu toch denk ja, wacht eens even, ik stem toch gewoon op mijn lokale partij. En dat hebben ze gewoon, dat hebben ze heel knap gedaan. Maar als je in het bestuur zit, is dat niet automatisch... Ja, nee. ook een, een ja, nee. garantie voor succes? Nee, Meestal dekort. juist niet. Nee, je zag bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Wakker Emmer, die verloor vijf zetels... maar bleven ook, bleven ook de grootste. Dus je ziet ook dat ze ook gewoon overeind kunnen blijven... als je, als je, als je bestuurd hebt. Dus kelling doen ze dat besturen ook goed. Of het wordt gewoon toch gewaardeerd eh, dat ze er zijn... en dat ze inderdaad gewoon... Eh, wat Marcel Bogus net zei, gewoon meer het gevoel houden met de samenleving. Uit opinieonderzoek van Ipsos, dat is gedaan in opdracht van de NOS... blijkt dat kiezers veiligheid, gezondheidszorg en leefbaarheid... in hun omgeving als belangrijkste thema's noemen. Is dat dan ook de kracht dat die lokale partijen daar juist punten van hebben gemaakt? Nou, die kunnen zich daar wel iets makkelijker op profileren... dan landelijke politieke partijen die zich toch wat meer profileren... op sociaal-economische tegenstellingen, op de verdeling van welvaart. Nou, dat is een thema wat lokaal veel minder speelt. Daar gaat het inderdaad meer om zorg. Dan gaat het over de leefbaarheid. Dan gaat het over de kwaliteit van het, van het dorpcentrum of het stadcentrum. En dat zijn niet echt thema's waar landelijke partijen zich op kunnen profileren. Maar lokale partijen veel meer en veel makkelijker. We hadden het er ook over die versnippering. De, de enorme hoeveelheid aan partijtjes. Dat is, dat is ook wel een gevaar dus. Of een twist, Dat kan ook een, een nadeel zijn. Ja, dat kan, dat kan een nadeel zijn. Uh, als je colleges krijgt met vier, vijf. Sommige dorpen steden gaan het zelfs naar zes partijen. Ja, dat kan heel instabiel zijn. En uh, Waar we het in soms zeggen, rond half acht over hebben. Als, als er in de raad heel veel concurrentie is... dan moet je als partij blijven profileren. Nou, ook partijen in een college als die zich gaan profileren... dus hun eigen geluid willen laten horen. Ja, dat, dat, daar wordt een college niet, niet stabiel. Van. Hoewel het dus niet gezegd is dat, dat een college met meer partijen per definitie instabiel is. Uh, maar het risico is er zeker. Ja, en, en een college met nieuwkomers, als we nou even naar Den Haag kijken. Richard de Mos, oud-PVV'er, is daar met zijn groep De Mos begonnen. Nou, de grootste geworden. Joris van der Kerkhof is daar vanochtend uh, de vruchtenbuurt in gegaan in Den Haag. En hij sprak daar met uh, een bewoner over de winst van die groep De Mos. Lijst de Mos. Ja, ah, daar was ik al bang voor. Aan de andere kant, wat maakt het uit? Dat roept meteen twee vragen op. Waarom was hij er bang voor? Uh, omdat het uh, iemand is die uh, zichzelf belangrijk vindt. Anders noem je je lijsten niet naar. En uh, aan de andere kant blijkt hij wel een uh, bepaalde groep uh, aan te spreken. En het tweede is, wat maakt het uit? Ik denk niet zo heel veel. Ja, er zal vast wel een bepaalde richting op gaan. Maar uh, de lokale politiek is. Uh, aan de ene kant wel belangrijk, maar ja, dit jaar blijkbaar niet zo belangrijk voor mij. Want u hebt helemaal niet gestemd? Ik heb wel gestemd, maar ik heb me er niet in verdiept. Wat een brave hond hebt u die netjes gaat zitten. Ja, ze is erg lief. We hebben geluk dit keer, want ze kan ook gewoon rondgaan als een ongeleid pyro -tiel. Zullen we geen vergelijking met politiek maken dan? <laughs> Dat zou een aardige zijn. Ik kan ja. beide kanten op. Gaat u rechtdoor of rechtsaf? Ik ga rechtdoor. Tot ziens. Ja, één meneer in de vruchtenbuurt die niet zo enthousiast is over de mos. Uh, maar Joost, ja, uh, die kan maar zo. Dus uh, de leiding, ja, ja die, sowieso ja, de, leiding hij krijgt de, de leiding bij ja. de bij de collegeonderhandelingen. Ja. Nee, zeker. Het, het voordeel is wel dat zijn partijen dus al... dit is de tweede keer dat hij meedoet. Uh, dat, dat weet Marcel Bogen misschien beter. Maar ik heb het idee dat als lokale partijen... meerdere rondes hebben meegedaan... dan heb je natuurlijk ook meer ervaren politici. En dan hoeft het volgens mij niet uit te maken. Dan kan je niet zeggen van dat ze dan zeggen, zo, minder goed in besturen zijn... dan andere partijen. Maar ja, het is wel belangrijk dat je al, uh, al meedraait. En dat hebben, zij, uh, dat hebben zij gedaan. Dus het is een, een partij, ze hadden geloof ik vier zetels hadden ze al... Dus ze hebben vier jaar ervaring kunnen opdoen. En nou, nu kunnen ze de sprong echt naar het stadhuis maken, naar ja. het uh, IJspaleis. Meneer Bogen, is het nog, nog een opvallend ding? Veel mensen stemmen dan uh, voor die gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij... terwijl ze dat landelijk natuurlijk uh, al anders mm -hmm. doen. Of is het ook een, een, misschien ook wel een soort proteststem als je stemt dus op die lokale nou ja, er partij? Ja, er is wat onderzoek naar gedaan. wat zijn nou de redenen van mensen om op een lokale partij te stemmen? Nou, soms is dat omdat mijn landelijke partij niet meedoet aan de verkiezingen. SP doet maar een aantal gemeenten mee... Uh, uh, PVV maar in 30 gemeenten. Dus dat kan een reden zijn om de lokale partijen te stemmen. Maar ook een soort algemene onvrede over landelijke politieke partijen. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat de enorme winst van lokale partijen ook al een wake-up call is voor de landelijke politiek. En wat zouden die moeten doen dan? Nou ja, uh, waar we net over hadden, waar uh, lokale partijen een stuk beter in zijn. in juist het, het, het leggen van verbindingen met de samenleving. Nou dat is iets waar uh, lokale politieke, of landelijke politieke partijen, die zich toch wat meer richten op regeren en meebesturen, die zijn een beetje vergeten. Het, het leggen van verbindingen met die samenleving. En dat is denk ik wel de oproep... die je aan uh, landelijke politieke partijen nu kan doen... als ja. je kijkt naar de winst van lokalos. Goed, uh, we praten straks door met uh, Marcel Bogers en met Joost Vullings. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Ja, ook de kranten staan natuurlijk bol van de verkiezingen. GroenLinks voorover de bakfietssteden, schrijft de Volkskrant. Het AD noemt de verkiezingen lokaler dan ooit. En de Telegraaf en Trouw staan vooral stil... bij de grote verliezer van de avond, d 66 Trouw schrijft dat de partij de wonden moet likken. En op de voorpagina van de Telegraaf bereikt in dikke letters... doffe dreun voor D66. De hulpdiensten in Maastricht hebben juist gehandeld... bij een hectische situatie in december. Binnen tien minuten tijd kwamen twee mensen om het leven... bij steekincidenten en gevreesd werd dat het aanslagen waren. De Inspectie Justitie en Veiligheid... heeft het handelen van de hulpdiensten onderzocht... en kwam tot de conclusie dat de juiste protocollen zijn uitgevoerd... en de politie en ambulances er alles aan deden... om op tijd bij de slachtoffers te zijn. Ze werden daarbij wel gehinderd door omstanders... waardoor het langer duurde. Steeds minder vrouwen slikken de pil. De Stichting Farmaceutische Kengetallen ziet de verkoop van de anticonceptiepil... tussen 2015 en 2017 met 8,5 afnemen. En onder twintigers werd de pil zelfs 11 procent minder verkocht, meldt RTL Nieuws. Het Rutgers Kenniscentrum voor Seksualiteit denkt dat de verkoop van de pil... is teruggelopen door de toegenomen kennis over de alternatieven. Steeds meer vrouwen nemen volgens het Rutgers Kenniscentrum... een spiraaltje of een ander anticonceptiemiddel.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 En in België lijkt het erop dat de legertop... bewust informatie heeft achtergehouden voor de defensieminister... over de aanschaf van nieuwe gevechtsvliegtuigen. De Standaard schrijft vandaag, op basis van mailverkeer... dat in handen van de krant is gekomen... dat de chef van de luchtmacht doelbewust een studie heeft achtergehouden... waaruit blijkt dat de oude F-16's nog een aantal jaren mee kunnen... Drie hoge militairen, onder wie de chef van de luchtmacht... hebben tijdelijk hun functie neergelegd. Hoeveel kilometer staat er nu? Zwaan. Nou, we zitten zo'n beetje op het hoogtepunt van deze spits. Een drukke spits, 650 kilometer, alles bij elkaar. Je kunt alleen zeggen dat het direct rond Amsterdam en Utrecht... eigenlijk wel meevalt. Altijd een relatief begrip natuurlijk. Maar uh, het valt wat tegen in de andere delen van het land. Zoals in het zuiden rond Den Haag en Rotterdam. Wat recht uitspringt is het ongeluk op de A50. Arnhem richting Os. Daar staat tussen knoopend Grijzoord en knoopend Valburg. 9 kilometer file met een half uur op onthoud. De rechterrijstrook is dicht. Maakt meteen de file aan de overkant ook een stuk langer. Op de A50 vanuit Os. Daar tot aan hetere drie kwartier extra reistijd. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Ongeveer een half uur vertraging voor knoopend Leenderheide. 19 minuten over 8 is het. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen... maakt zich zorgen over het toenemende tekort aan antibiotica. Vicevoorzitter van het college is Barbara van Zwieten. Mevrouw van Zwieten, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de oorzaak van dat tekort? Dat is heel erg moeilijk te zeggen. Wat wij, wij, wij signaleren dat er een tekort is. We zien dat het aantal antibiotica het register afneemt. We zien dat via het meldpunt dat er uh, tekorten komen... De achtergrond daarvan is iets wat uh, ja, soms uh, bij de firma's ligt. Uh, zowel economisch uh, waarschijnlijk als uh, toch ook dat er geen grondstoffen meer zijn of dat er productieproblemen zijn. Maar dat zult u daar moeten vragen. Daar gaan we niet over. Nee. Om wat voor antibiotica gaat het dan? Het gaat vooral... Althans de reden dat wij ons zorgen maken is vooral de small-spectrum-antibiotica. Dat zijn antibiotica die heel specifiek bepaalde bacteriën... Uh, hoe heet het, werken op bepaalde bacteriën. En, en daar is dus te weinig van? En daar, is op dit, daar lijkt weinig van te zijn, ja. Wat is het gevaar dan van dat tekort? Het probleem is dat... Een, de arts toch de patiënt wil behandelen als die komt met een infectie... en dan van de smalspectrum spectrum naar de breed spectrum uh, antibiotica gaat. Dat wil zeggen dat er uh, veel meer bacteriën worden aangepakt... dan eigenlijk nodig is om het uh, probleem van de patiënt op te lossen. En het gevolg daarvan kan zijn dat resistentie optreedt. Dat wil zeggen dat bacteriën minder gevoelig worden... voor uh, antibiotica in het algemeen. En... en dat kan natuurlijk op de long-term een groot probleem gaan worden... Ja. als je geen uh, infecties meer kunt behandelen. Want antibiotica is vaak het laatste redmiddel. Nou ja, antibiotica zijn natuurlijk uh, hele nuttige middelen in de... Sorry. Antibiotica zijn oh. natuurlijk uh, van groot belang uh, bij de behandeling van infecties. Dat weten we sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Merken de patiënten nu al iets van die tekorten eigenlijk? Nee, de patiënt die zal uh, door de arts uh, gewoon behandeld kunnen worden uh, met een ander antibioticum. Het is niet het, het, het, uh, het probleem op de korte termijn. Het is het probleem op de lange termijn waar we tegenaan lopen. Waar we ons met z'n allen grote zorgen over moeten maken. Maar dat is dus een internationaal probleem. Want u zegt dat, dat zijn ook misschien wel economische omstandigheden Dat fabrieken ze gewoon niet meer maken. Um, dus, dus wat is dan de oplossing? De oplossing, dat is een van de redenen dat we dit uh, ook met VWS uh, in overleg zijn. De oplossing is dat uh, ja, het, uh, het onderzoek naar nieuwe antibiotica gestimuleerd zal moeten worden. En dat er gekeken moet worden wereldwijd uh, om uh, antibiotica op de markt te houden. Uh, het probleem in Nederland is dat uh, de artsen er uh, zo goed opgeleid zijn... Uh, dat ze ja, heel gericht voorschrijven... In Nederland wordt natuurlijk veel minder op antibiotica gebruikt dan in andere landen. En daarmee maak je de markt klein. Ja. Nou, het probleem is uh, gesignaleerd. Barbara van Zwieten, vicevoorzitter van het college... ter beoordeling van geneesmiddelen. Hartelijk dank voor uw reactie. Tot u.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 Uit 2011, op zijn debuutalbum Doe Waps and Hooligans stond dit nummer. Grenade Bruno Mars, die deze zomer ook te zien is... op het Pink Pop Festival in het zuiden van ons land. Vragen aan en opmerkingen, die kunt u kwijt. Die behandelen we straks om kwart over negen. Heb jij zicht erop of er al wat binnen is? eigenlijk of niet? Nee, zal ik eens gaan kijken? Kijk eens even, is er, er al wat kijken. binnen? Er kan altijd wat bij natuurlijk, zeker de originele dingen. Dat vinden we altijd grappig. Uh, met de... Met het hekje moet ik zeggen R1JN op Twitter. Ik zeg bijna hashtag, hoor ja, je dat? Um, mailen kan ook natuurlijk elektronische post versturen. Dat kan via het mailadres r1jnaapstaatje nos.nl. U kunt ook de app downloaden. Dan kunt u een boodschap schrijven of er eentje in te spreken. Is er wat of niet? Wat, kan, er wat, kan er wat bij of niet? Ja, kan, kan kan er, er, er, er kan er zeker nog wat bij. Kom maar door met ja. die vragen en opmerkingen. Dan gaan we ze straks om kwart over negen behandelen.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 Het is bijna half negen, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben de lokale partijen het opnieuw goed gedaan. Ze hebben in totaal bijna een derde van de stemmen gekregen. In Rotterdam is Leefbaar Rotterdam de grootste partij. En in Tilburg is dat de partij van de ex-chauffeur van Pim Fortuyn, Hans Smolders. In de grote steden is D66 de grote verliezer. En GroenLinks is nu de grootste in Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Nijmegen en Arnhem. Het lijkt erop dat de tegenstanders van de inlichtingenwet... het referendum daarover hebben gewonnen. Ruim 80 procent van de stemmen is geteld. En de tegenstanders staan nu op ongeveer 49 procent. De voorstanders op iets meer dan 47 procent.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 En president Kuczynski van Peru treedt af. Hij wordt beschuldigd van fraude. Hij zou bijna tien jaar geleden met zijn ingenieursbureau... ongeveer 800.000 dollar hebben ontvangen van een Braziliaans bouwbedrijf. Dan is het uh, tijd voor de weersverwachting bij Weerplaza zit. Raymond Klaassen. Uh, Raymond, opnieuw goedemorgen. Dag, Jurgen. Goedemorgen. Ja, we doen dit keer maar even via de telefoon. Want dat woorden bingo in het weer, dat is, uh, <laughs> dat is ook niets. Uh, maar wat we wel vast kunnen stellen is dat uh, de dag weer regenachtig is begonnen. Ja, inderdaad. Uh, vannacht is het uh, begonnen met regenen. Inmiddels is het in het noorden wel droog aan het worden. Dus dat is op zich goed nieuws. Want de neerslag die trekt naar het zuiden. En geleidelijk aan wordt het dan ook overal droog in het land. Het is momenteel zo'n 4 tot 5 graden in het, uh, Nederland en vanmiddag wordt het 7 tot 9 graden op de meeste plaatsen. En dan kan in het noorden ook wel af en toe de zon eventjes doorbreken, hoewel ik wel denk dat bewolking uh, gaat overheersen. Wat de wind betreft, die waait uit westelijke richtingen, die is matig, aan zee af en toe vrij krachtig en dat is een windkracht 5. Nou, vanavond en vannacht uh, ook over het algemeen toch veel bewolking. Misschien vannacht een paar opklaringtjes. Dan daalt het kwik naar zo'n drie tot vier graden. En in een enkele opklaring zou een misbank kunnen ontstaan maar die zal morgenochtend wel weer vrij snel gaan verdwijnen. En dan zien we morgen toch ook veel bewolking, maar het wordt wel iets zachter. De temperatuur loopt op naar zo'n 8 tot 10 graden, de hoogste temperatuur in het zuiden van het land. En de wind die gaat uit een meer zuidelijke richting waaien. Later op de dag kan er dan in de kustprovincies wel een klein beetje motregen gaan vallen. Dus uh, ja, twee wat zaaie weerdagen, zou ik willen zeggen. En het weekend wordt het dan anders, beter? Nou, het blijft toch echt wel aan de wisselvallige kant. Zowel op zaterdag als op zondag kan er af en toe wat neerslag gaan vallen. Ik denk wel dat de zon er vaker bij is, dus dat is positief. En de temperatuur loopt wat op. We gaan naar zo'n 9 tot 12 graden. 9 graden in het noorden en 12 graden in Limburg. En dat alles bij een uh, matig windje op zaterdag uit het zuiden... en op zondag uit een west-noordwestelijke richting. Dankjewel, Raymond. Ja, vanochtend dus veel regen. Dat heeft ook invloed op de situatie op de weg Wijnand-Zwaan. Ja, inderdaad, uh, Jurgen. We zien het wel vaker. De dagelijkse zijn zijn een stuk langer, omdat er toch wat langzamer wordt gereden. Maar Keerzijde is weer dat er daardoor ook niet zoveel ongelukken gebeuren, omdat mensen wat voorzichtiger uh, ja, de weg opgaan, zich uh, daar begeven. Het meeste fietsen staan in het midden en zuiden van het land. Op de A50 ging het wel mis, van Os naar Arnhem. Daar staat tussen knooppunt Bankhoef en Renkem nu 15 kilometer fietsen met drie kwartier op onthoud. De andere kant op, richting Os, tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Valburg, nog 9 kilometer, daar is de rechterrijstrook nog dicht. En opvallend is ook de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 Vanavond in Focus. De strijd tegen het ruimteschroot. Ons eigen afval van 60 jaar ruimtevaart cirkelt rond de aarde... en wordt steeds gevaarlijker. Hoe ruimen we die schroothoop op? Vanavond in Focus om vijf voor half tien bij de NTR op NPO 2. Ontdek de bedden van Viking. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Ervaar het comfort, de luxe, het vakmanschap...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 Vijf en een half minuut over half negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks op deze zender Spraakmakers met Karel Johan de Zwart en Stand.nl. Karel, wat is het onderwerp vanochtend? Het onderwerp is natuurlijk de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. En de stelling vanochtend is lokale partijen hebben de toekomst. Want voor de zoveelste keer op rij hebben die lokale partijen... een glorieuze overwinning behaald bij die gemeenteraadsverkiezingen. Bijna één op de drie zetels ging naar die partijen. De grote landelijke partijen lijken op steeds minder plekken... de dienst uit te kunnen maken. Vooral D66, SP en PvdA hebben natuurlijk flink verloren Sociaal-democraat in de hart en en oud-voorzitter van de PvdA... moet dat wel met leden ogen aanzien en hij is zo meteen te gast. De stelling, lokale partijen hebben de toekomst 0800-1101... of stem via standpunten.nl. En boven die gemeenteraadsverkiezingen... ging het gisteren natuurlijk ook over het referendum. Het referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten... Intussen uh, meer dan 80 van de stemmen geteld daar. En het blijkt dat het uh, tegenkamp uh, op dit moment de beste papier heeft. 48,9 is uh, tegen. 47,2 is uh, voor die nieuwe wet. 4 stemde blanco. Dat zijn de cijfers tot nu toe. Ik praat daar weer over met Marcel Bogers... hoogleraar innovatie en regionaal bestuur... verbonden aan de Universiteit van Twente... en politiek commentator Joost Vullings. Was dat de verwachting? Too close to call? Uh, nou, het was to close to call, but, maar, maar wel met een voorsprong van de, van de mensen die voor zijn. Voor de wet. Dus in, in, dit is wel een, wel een verrassing. En als je naar de opiniepeilingen uh, kijkt, die, uh, die wees toch eigenlijk altijd dat 60% van de Nederlanders voor was. Dan kan dat nog steeds zo zijn, want het is natuurlijk wel zo. De, de opkomst was, was onder de 50%. En dat zie je vaker natuurlijk dat tegenstanders van iets gemotiveerder zijn om naar de stembus te gaan en hun stem uit te brengen. Maar we hadden het hier net nog eventjes, voordat we bij jou naar binnen liepen, Jurgen, ook nog over, dat we Ligt dat Facebook-schandaal ook nog wel mensen kan hebben getriggerd van: Hé, hey, wacht eens even, privacy, dat is toch wel, het is toch wel gevoelig, gevoelig, die gegevens. Misschien moet ik toch maar eens tegenstemmen. Nou ja, ja. Dat, dat is mogelijk. Dat zo'n laatste nieuwsfeitje, wat er inderdaad. Dat zal een paar dat dagen zeker hebben die... geholpen, want het is voor kiezers, was dit een enorm ingewikkeld referendum. Want twee waarden die eigenlijk voor kiezers heel erg belangrijk zijn. Namelijk en veiligheid, dat je terrorisme uh, uh, snel in de kiem kan smoren. Uh, maar ook privacy, dat vinden mensen allebei heel belangrijk. Dus daar waren kiezers ook vaak intern over verdeeld. En ja, dan helpt op een gegeven moment zo'n Facebook-schandaal natuurlijk niet. Want dan zie je wel van, hé, hey, we moeten toch wel heel goed opletten... dat onze privacy blijft, blijft gewaarborgd... en dat onze gegevens niet in verkeerde handen vallen. Even contact met een van de initiatiefnemers voor dit uh, referendum. Luca van der Kamp, 22 jaar student informatica en logica... aan de Universiteit van Amsterdam. En is er dus nu alweer vroeg bij. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Uh, het was nog niet duidelijk. Maar op, op internet zagen we dat eigenlijk iedereen bijna tegen was. Tenminste, op internet heb ik niet over Twitter en zo. Um, maar de polls die waren veel slechter. Dat was meestal 40 of 30 procent maar tegen. Ze wisten het niet. Nou, Twitter is gelukkig, zeg ik, maar niet heel Nederland, hè? Ja, precies. Ja, maar goed, het gaf in ieder geval de juiste indicatie kennelijk. Want uh, van de mensen die hebben gestemd, uh, ja, zegt nu een meerderheid uh, tegen. Wat, wat moet daar nu mee gebeuren met de uitkomst van het referendum, vinden jullie? Um, nou, ik vind sowieso dat de Kamer naar moet kijken of het dan nou voor of tegen wordt. Um, dus wat wij willen is een betere wet. Dat willen eigenlijk alle organisaties die tegen deze wet zijn. Dus er zijn een paar kritische punten in de wet waar wij tegen zijn. Zoals het sleepend of het hekken van derden. Um, en we vinden dat die, die goed aangepakt moet worden. Maar we zijn niet voor een modernisering op de wet. Nou, nee, niet voor een modernisering. Oh, sorry, we zijn voor een mooi Ik kan het ja. zeggen. Ja, ja. We hebben hier nieuws. <laughs> het is uh, ook vroeg. Ja, ja nee, Ik snap het. Hey, we hebben vanochtend van, uh, we hebben een advocaat laten horen... die, uh, die, die uh, namens een aantal organisaties... de Vereniging van Journalisten, uh, de strafrechtadvocaten... Uh, eigenlijk een rechtszaak tegen de regering, tegen de staat wil beginnen... als uh, de regering niks doet met de uitslag van dit referendum. Sluiten jullie je daarbij aan? Oh, dat weet ik nog niet zo snel. Ik heb geen idee wie of wat dat is. Dus, Oké. Okay. Um, ik weet in ieder geval, gaat dit over de rechtszaak... Op Europese niveau? Nou, nee, dit gaat, dit gaat denk ik dat toch wel, wel over gaat, de landelijke gaat. zaak. Maar het, het Ach, gaat erom, de, maar eigenlijk zeg je dat ook... van uh, de regering moet iets met deze uitslag. Ja, ze moeten er naar kijken sowieso. Het is ja. een advies, dus ik weet niet wat ja. ze er precies mee gaan doen. Maar dat, dat zien we en ik hoop echt dat ze er goed naar kijken. Want er zijn dus veel mensen die dit echt een belangrijk onderwerp vinden. Dat is duidelijk. Dank voor je reactie. Uh, Luca van der Kamp, dus een van de initiatiefnemers. Ja, Joost, dat is toch um, een uitslag die... Um, ja, die, waarvan denk ik, Rutte en de Zijnen anders hadden gehoopt. Ja, die hadden dat zeker anders gehoopt. En die hadden. Ja, die, wie weet, ging er nou eens een keer een referendum goed voor het kabinet. Dat is, dat is, niet, dat is niet gebeurd. Ja, het kabinet uh, moet sowieso altijd met een kabinetsreactie komen. Uh, dus dat, dat gaat ook gebeuren. En dan gaat er zeker over gedebatteerd worden. Of het kabinet ook ja, de wet gaat wijzigen. Dus uh, de bezwaren die er zijn. Ja, dat, dat, dat weet ik niet of ze dat gaan doen. Maar die, die kans neemt natuurlijk wel toe... nu oh. uh, ja, toch een meerderheid heeft gezegd van... Uh we willen die wet niet. Het punt, het punt volgens mij van heel veel tegenstemmers... is dat ze niet per se tegen die wet zijn... maar willen gewoon nog een aantal uh, waarborgen. Ja, nee, precies. Nou ja, en daar, daar zou het kabinet naar kunnen luisteren. Uh, van tevoren hebben ze wel aangegeven de coalitiepartijen... eigenlijk willen we gewoon deze wet uh, doorzetten... en we hebben al extra waarborgen aangebracht met het nieuwe kabinet. Uh, maar ja, wie weet komt er nog een ronde nieuwe waarborgen overheen... maar de kans is ook heel groot dat het kabinet zegt van... luister, we hebben ook uh, besloten tot een vervroegde evaluatie... Na twee jaar of zo. Na twee zo, jaar, toch? we ja. gaan nu gewoon beginnen... en als dan na twee jaar blijkt dat, dat daar heel veel angsten uitkomen... ja, dan, dan, dan gaan we dan hard ingrijpen. Maar ik bedoel, het kabinet gaat er sowieso serieus over praten... de Tweede Kamer gaat er serieus over praten... maar de, de kans op wijzigingen acht ik toch uiteindelijk niet zo heel, heel groot. En, en die, uh, laten we zeggen, een aantal belangenorganisaties... die uh, hiermee te maken krijgt. ik noem al even de Vereniging van Journalisten... de strafrechtadvocaten, zo zijn er nog wat... Uh, ja, die advocaat van hun die zegt van, uh, mij gaat hij geloof ik in die wet. Uh, voor die tijd moet de regering dan toch daar dingen in gaan veranderen. Anders gaan we rechtszaak beginnen. Wat moeten we daarmee? Nou, het... Ik geloof eerlijk gezegd nooit in, in het meteen juridificeren van, van dit soort politieke issues. Uh, laat eerst de politiek zijn werk doen. Um, en ik verwacht ook niet dat je dat bij de rechter kan afdwingen. Dat, uh, want het is, het is een raadgevend referendum. Dus de, uitslag kan de, de, de regering kan de uitslag naast zich neerleggen. Ja. Het is slechts een advies. En als je ieder trek een bureau laat open in Den Haag, uh, Jurgen. En het sterft van de adviezen die niet zijn opgevolgd. Dus ja. deze kan er ook nog wel in. Ja, nog even toch, want die lokale partijen zijn de grote winnaars. U hebt al die, die nou niet al die programma's doorgekeken, maar wel veel. Uh, hebben die daar überhaupt iets over gezegd? Een advies over het referendum? Nou, de meeste lokale partijen uh, spreken zich wel uit voor meer directe democratie. En ook uh, allerlei vormen van, van, van referenda. En dat kan, dat kan via peilingen, maar dat kan ook via echt het, het houden van een uh, uh, uh, volkingsraadpleging, dus daar pleiten lokale partijen wel wat meer voor. En nou, we zien ook wel lokaal een best levendige referendumpraktijk. Uh, in heel veel gemeenten zijn vaker referenda gehouden en heel veel gemeenten hebben ook een referendumverordening die het mogelijk maakt om een referendum aan te vragen over een lokaal vraagstuk. Ja, ja. maar ja, over joh. dit referendum, bijvoorbeeld in mijn stad Leiden, hebben we alle partijen afgesproken gewoon niet over, over die, die inlichtingenwet in te praten tijdens de campagne. De, de campagne moest gaan over wat er met Leiden moet gebeuren de komende vier jaar. Ook zelfs op de verkiezingsborden van de gemeente. met al die postertjes. stond er: kom stemmen op 21 maart op de raad. Daar stond nog niet eens bij: kom ook stemmen op het referendum. Dus daar hebben ze het. in ieder geval, dit referendum. juist buiten de deur proberen te houden. Ja. En deze uitslag zal ook de regering er niet toe. Um bewegen om toch nog eens te kijken naar... Ja, dat weet ik niet. Het, het zou kunnen dat ze dat toch nog gaan doen. Maar wat ik net zei, ze hebben natuurlijk in de formatie... want D66 was het eerst tegen, hebben ze extra waarborgen ingebouwd. Ze hebben ook besloten tot een vervroegde evaluatie. Maar goed, die uitslag ligt er. Minister Ollongren heeft gezegd, we gaan de uitslag wegen. Dus we gaan er serieus naar kijken. Maar wat ik net zei, ja, ik achterkant nou. toch klein dat ze iets doen. Maar wie weet maken ze toch nog een gebaar. Ja. Ja. En, en laten we zeggen, je kunt ook zeggen, nou, dit succes van dit referendum, dat, dat, dat het zo uh, dat de omkomst in ieder geval hoog is, en dat uh, dat er veel mensen uh, een, een mening over hadden, is niet voor de regering nog een reden om, om terug te komen op het standpunt om dat referendum ook maar gewoon door te dat laten Dat denk ik niet. Dat als, als, als de voorstanders hadden gewonnen, was in die zin een, een, een interessantere uitslag geweest, want dan was dat argument van, ja, uh, het is een soort, een soort protestinstrument en lekker voor mensen om tegen de regering aan te, aan te schoppen. Ja, als je een referendum had gewonnen, dan, dan kan je zeggen, nou, als je dus kellentje je best doet... dan kan je referendum uh, winnen. Nee, daar komen ze niet op terug. Maar reken maar dat het debat over die inlichtingenwet... dat het eigenlijk ook nog over het referendum gaat. De voorstanders van het referendum uh, zullen dat vuurtje wel, uh, wel brandend houden. Goed, straks uh, na negen doen we het laatste rondje... met Marcel Bogens en met Joost Vullings. Nu uh, nog wat opvallende zaken uit andere media. Ja, een bijzonder verhaal bij de VRT. Precies twee jaar geleden werd België opgeschrikt... door de aanslagen op de luchthaven Zaventem... en een metrostation in het centrum van Brussel. Op de luchthaven stond de Belgisch-Amerikaanse Karen Northshield... in de rij om in te checken toen vlak achter haar de eerste bom afging. En nu, twee jaar later, ligt Northshield nog altijd in het ziekenhuis... als allerlaatste slachtoffer. De VRT heeft met haar gesproken. Ik ben op mijn, mijn rug uh, geland... Ik had heel zware geuren in mijn neus, in mijn ogen en in mijn um, oren. Um, en alles was, alles was gewoon zwart. Ja, waarschijnlijk moet de vrouw nog lang in het ziekenhuis blijven. Want ze heeft een infectie en het lukt maar niet om die te bestrijden. En verder moet ze ook leren leven met een aantal verwondingen waar ze altijd last van zal houden. Zo hoort ze niet goed meer, is haar maag weg en door die bom is haar hele linkerbeen ontploft. Even kijken, ja. In Amsterdam dan is sinds gisteren een bijzonder orgel in gebruik genomen. In Concertpodium Orgelpark staat een instrument... dat compleet vanaf afstand is te bestelen, bespelen. En dat kan via een afzonderlijke speeltafel... maar ook door een computer of zelfs een elektrische gitaar. Het Orgelpark heeft als doel om het orgel populairder te maken... buiten de kerk, schrijft het Nederlands Dagblad. Zo'n hypermodern orgel heb je niet zomaar. Er is de afgelopen jaren druk aan gebouwd. En het hele project kostte zo'n 2,3%. Miljoen euro. Dan nog een opvallend moment bij een partijtje voetbal... tussen twee gelegenheidsteams van oud-topvoetballers in Zwitserland. Patrick Kluivert was ook uitgenodigd. en Bij het voorstellen van de spelers gaf Kluivert bijna iedereen een handje. Maar hij sloeg uit het niets. Diego Maradona over, is te zien in een video bij de Telegraaf. En dat terwijl de Argentijn al met zijn hand klaar stond... Maar na het voorbijgaan keek de Argentijn Kluivert ook nog even vragend na. Maar dat had Kluivert allemaal al niet meer door. Wijnand Zwaan nu met nieuws. Veel files, zonder dat er echt heel veel bijzonderheden zijn. Het is gewoon een wat drukkere ochtendspits dan normaal. Eigenlijk overal wel, maar wel vooral in het zuiden... want daar zijn de files op zijn langst. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, 16 kilometer file tussen Nederweert en knoopend Heide, met drie kwartier op onthoud. Er gebeurde een ongeluk op de A50... Arnhem richting Os bij knoopend Valburg. Daar staat nog 8 kilometer file. De rijbaan is nu wel vrij. De kijkersfile vanuit Os is flink lang... tussen Ravenstein en Renkum, 18 kilometer. Teruggedraaid nu. 2005, Katie Tunstall. Oeh. I fell little fear upon my back. I said, don't look back. Just keep on walking. But Ooh Ooh the big black car said, look this way. He said, hey, that day will you marry me? Ooh -hoo. Ooh -hoo. But I said, look.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 Zangeres uit Schotland Katie Tunstall was dat. Tien minuten voor negen is het. Het grootste mediahuis in Turkije is gekocht door een zakenmagnaat die goed bevriend is met de president Erdogan. De Dohan Media Group is het bedrijf achter onder meer CNN Turkije... en de grote seculiere krant Hurjet. Volgens velen de laatste media... die nog min of meer onafhankelijke journalistiek bedreven in Turkije...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 Ja, dat wordt door zo'n eigenaar eh, gewoon eh, veranderd en aangepast. Hè? Ik bedoel, eh, als je ziet hoe de regering hier individuele journalisten... zelfs af en toe eh, onder druk zet. Eh, er wordt gewoon opgebeld naar een televisiestation... bij wijze van spreken, naar redacties. Eh, hoofdredacteuren eh, worden geïntimideerd en onder druk gezet...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 van het laatste beetje pluriforme pers uh, dat hier nog was overgebleven. Correspondent Lucas Waagmeester was dat vanuit Istanbul, Turkije. Hij werd opgepakt, 25 uur lang verhoord... en nu is hij formeel in staat van beschuldiging gesteld... de Franse oud-president Nicolas Sarkozy... Er wordt van verdacht dat hij miljoenen euro's heeft aangenomen... van de Libische dictator Gaddafi. En dat had te maken met de verkiezingscampagne van Sarkozy in 2007. Contact met onze correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Frank, oud-president, die wordt beschuldigd van corruptie. Wat ging er allemaal aan vooraf? Er is vijf jaar onderzoek ingedaan naar deze zaken inderdaad. Heel uitgebreid door drie onderzoeksrechter. En nu is er inderdaad die in staat van beschuldigingsstelling. Wat betekent dat Nicolas Sarkozy echt officieel verdacht is nu. En wegens passieve corruptie, illegale financiering van zijn verkiezingscampagne... en misbruik maken van Libisch overheidsgeld. Zoals het echt in de, in de aanklacht staat. Nou, Wat is er gebeurd in 2007 voor de Nicolas Sarkozy? Verkiezingscampagne om president te worden. Hij won die campagne, maar dat zou dus zijn gebeurd... met miljoenen die afkomstig waren van het dictatoriale bewind van Gaddafi in Libië. Er is een zakenman die heeft verklaard... dat hij met koffers met geld drie keer heen en weer is gereisd... van Tripoli naar Parijs om dat geld te overhandigen. Zou in totaal om vijf miljoen euro gaan. Wat was het belang van Gaddafi dan? Waarom wilde die Sarkozy steunen? Dat weten we niet precies. Bovendien is het allemaal op mondelingen verklaringen tot nu toe gebaseerd... lijkt het wel, en een paar documenten wel waarvan we de inhoud niet precies kennen. Maar het hoe en waarom van die deal is niet helemaal duidelijk. Maar goed, Gaddafi zou wisselgeld daarmee hebben gekregen... bij de Franse president natuurlijk... en is hem daar later ook mee gaan chanteren. Bijvoorbeeld vlak voor het moment dat Frankrijk onder andere... aanvallen lanceerde in 2011 op Libië... toen werd naar buiten gebracht dat ze het geld hadden gegeven... en dat ze meer details zouden geven als die aanval zou komen. Heeft Sarkozy zelf al gereageerd? Hij heeft niet gereageerd, ik weet niet of hij mag reageren, want hij staat nu onder justitieel toezicht, dus misschien is hij al verplicht ook om zijn mond te houden. Wat wel is gebeurd is dat de verklaring die hij heeft afgelegd bij de politie, die afgelopen twee dagen tijdens het verhoor, die is integraal uitgelegd in de pers nu. Die is gelekt, dus we weten wat hij gezegd heeft tegen de politie. Hij zegt, ik ben onschuldig, er is geen enkel materieel bewijs tegen hem, er zijn alleen verklaringen van mensen die zeggen dat er iets gebeurd is. En die ene zakenman waar we het net over hadden, met die koffers met 5 miljoen, daarvan zegt Sarkozy, die ligt en hij noemt dan allemaal voorbeelden in die verklaring. Van de zakenman die niet kloppen. Bijvoorbeeld, zelfs het kantoor waar hij naartoe zou gaan, dat ligt op een andere verdieping dan wat die zakenman zegt, zegt Sarkozy. En Nicolas Sarkozy verklaart tegen de politie: Ik leef al jaren in een hel van verdachtmakingen. Ja, oud-president, nu dus formeel toch in staat van beschuldiging gesteld. En hoe gaat dat dan nu verder? Hij is in staat van beschuldiging gesteld, officieel verdachte... en onder justitieel toezicht geplaatst. Hij mocht wel naar huis gaan na die twee uh, dagen van verhoor. Maar goed, hij is dus aan bepaalde beperkingen verbonden. Het is niet bekendgemaakt welke dat zijn. Of hij bijvoorbeeld een enkelband heeft. Dat lijkt me onwaarschijnlijk in het geval van een oud-president. Maar misschien is zijn communicatie met andere mensen in deze zaak... bijvoorbeeld verboden. Dat gebeurt wel vaker natuurlijk. En nu gaan de drie onderzoeksrechters gewoon verder met de zaak. Met het uiteindelijke doel natuurlijk dat het tot een proces komt. Maar zelfs dat is nog onzeker. Correspondent Frank Renaud vanuit Parijs over die zaak... Rond Nicolas Sarkozy, de oud-president... Van half acht tot half negen, Mandjaren. Meneer Wat Eet Ons over de Worstbijbel. Chefkok Patrick Richard test Rotti. En Karin van Münster over Semin Nasrat. Luister naar Mangiare. Vorige Morgenavond van half acht tot half negen. Op NPO Radio 1, het nieuws van Marke Mag ik even je aandacht?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 NTO Radio 1.